Je bent al een paar maanden weg Iemand anders ligt nu in je bed Je hebt mijn vrienden gebeld en gevraagd of het wel Met me gaat, die zijn nu onderweg Ik weet dat je wilt, dat ik iets zeg Maar liever niet, want dan wordt het echt Ik dacht dat het ging, tot je me zei En zelfs mijn vader heeft gezegd, je moet eens praten, dat helpt echt. Ik denk nog steeds, je hoort bij mij, wil niet over je praten in verleden tijd, in verleden tijd. Dit is wat missen is Ik ken je misschien ook iets te goed Zoek iets om te kijken Weet dat jij Dat waarschijnlijk nu ook doet En als ik een berichtje krijg Heb ik nog altijd hoop dat jij Je bedacht hebt wat je zeker wist Zo van shit, ik heb je gemist Ik weet dat je wil Dat ik iets zeg Maar liever niet Want dan worden echt Ik dacht dat het ging Tot je me zei Dat ik niet eens meer op mezelf blij. And sells my phone.